In Barendrecht is vannacht een camping ontruimd vanwege een grote brand in een botenloods. Ongeveer tien gasten van camping De Oude Maas aan de Achterzeedijk moesten midden in de dag hun tent of caravan uit. De brandweer van Barendrecht drukte uit met groot materieel. Vermoedelijk was er asbest in de loods verwerkt. De helft van de loods is verloren gegaan. In het zuidwesten van Noorwegen is een busje met Nederlandse vakantiegangers verongelukt. Zes van hen liggen in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe het met hen gaat. Vier anderen zijn inmiddels weer op hun vakantiebestemming, zegt de ANWB. Het busje met de Nederlanders botste in de buurt van Stavanger ergens bovenop en sloeg om.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 Het banenplan van de republikein Romney levert volgens zijn democratische tegenstanders vooral banen op in het buitenland, waaronder Nederland. Het campagneteam van Obama heeft een top 10 opgesteld van landen die er het meest van profiteren. Op drie staat Nederland met 75.000 banen, banen extra, zegt het team van Obama. De democraten geven verder geen uitleg over hun berekening. Het weer nog veel bewolking, hier en daar wat regen... vanmiddag op de meeste plaatsen droog... en vooral in de kustgebieden wat zon. Voor ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Marcel Oosten. Het is dinsdag 17 juli. Goedemorgen. Het telefoonnetwerk is te kwetsbaar. En bij uitval, bij calamiteiten, zijn er te weinig alternatieven. Blijkt na onderzoek van de telefoonstoring van Rotterdam. U hoort straks wat daar misging. En ik praat erover met deskundige crisisbestrijding Ilko Diekstra. De strijd in Syrië heeft de hoofdstad Damaskus bereikt. Suzanne van Mierlo woont daar al 14 jaar. Ik vraag haar straks wat ze merkt van het geweld. En ik praat met directeur Kees Brederveld van het Nederlandse Rode Kruis... over de hulp die de Syrische bevolking nog geboden kan worden. Je hoort wel meer over die naalden in de vliegtuigbroodjes. En na de voetbalrellen in Utrecht en Rotterdam vorig voetbalseizoen... blijkt dat er een nieuw soort hooligan is. De gelegenheidsrelschopper, die onbekend is bij de politie. Vraagt politiewetenschapper Otto Adang hoe die dan aangepakt moet worden. Gewapend met poncho's en extra droge sokken zijn de Vierdaagse lopers vertrokken. Verslaggever Ruud Pauw is in Nijmegen. En collega Dionne Staks loopt ook weer mee. Ga met de bellen. Er blijft maar slecht nieuws komen over de Britse Barclays Bank... Arjen van der Horst vertelt daar zo over. En met managementtrainer Remco Klaassen... praat ik over de overleden managementguru Steven Covey. Wel ook met de bondscoach van het Marokkaanse voetbalelftal. Dat is Pim Verbeek. En zij bereiden zich op de Olympische Spelen voor. En dat doen ze in Hoenderlo. En dan ook nog maar eens horen hoe nat het is op het station in Den Haag... waar dat dak duidelijk af is. Daarover hoort u meer. Dit Radio 1 Journaal tot 10 uur. U kunt ons volgen op internet via nos.nl of radio1.nl. VN-gezant Kofi Annan is in Moskou met zijn Russische collega's te praten over de nijpende situatie in Syrië. De vraag is of die onderhandelingen veel opschieten. Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov heeft al duidelijk gemaakt dat hij niets ziet in het aanscherpen van de sancties tegen de Syrische president Assad. Of course, you've heard the mantra many times... that Moscow holds the key to the Syrian solution. When we ask them what they mean by that, they tell us... you should convince Assad to resign of his own will. But this is unrealistic. Britse Syrië-specialist Alan George... denkt dat het overleg met Annan weinig uithaalt. Volgens hem stemmen Rusland en China... sowieso tegen een VN-resolutie, als die er al komt. The Russians uh, and Chinese, but particularly the Russians... Uh, are certainly vetoing any uh, UN Security Council action which might enable the West to intervene even if it wanted to, but I stress I don't think the international community as a whole has an appetite to intervene. Ondertussen gaat het geweld in grote delen van Syrië door. Ongereeldheden hebben zelfs de buitenwijken van de hoofdstad Damascus bereikt. Damascus is on fire today. There are clashes in many areas in Damascus and in many neighborhoods. Uh, al is the worst today. Uh, sounds of shooting and firing are heard almost everywhere in Damascus. En daar is ook onze correspondent Sander van Horen. Hij vertelt dat die buitenwijken niet zo heel ver van het centrum zijn.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 In Barendrecht is een camping ontruimd omdat er vlakbij een grote brand was in een botenloods. Al dus de politie. We hebben rond drie uur een melding gekregen van een brand in een botenloods in Barendrecht aan de Achterzeedijk. Maar direct daarop is brandweer hier naartoe gekomen en hebben we geprobeerd de brand onder controle te krijgen. Een nabijgelegen recreatiegebied is direct ontruimd. Het gaat om ongeveer acht mensen die vannacht een overnachting hadden in een caravan. De brand is inmiddels geblust. Half helft van de botenloods is verloren gegaan. Campinggasten mogen inmiddels weer terug naar hun caravan en tenten. Bij een postsorteerderscentrum van TNT in Eindhoven is vannacht een verdacht pakketje gevonden. Een van de postpakketten viel bij een routinecontrole op, vertelt de politie. De pakketjes gaan daardoor een scanner. En op een van de pakketjes is uh, de scanner afgegaan. Uh, daarop hebben zij de politie gealarmeerd... En er is een speurhond ter plaatse gekomen. Die sloeg ook aan op het pakketje waarop het pakketje is veilig gesteld. En vervolgens hebben wij de explosieve opruimingsdienst geïnformeerd. En die zijn ter plaatse gekomen om het pakketje te onderzoeken. Ja, de politie heeft het zeker voor het onzeker genomen en sloot het bedrijventerrein in Eindhoven af. Uit ja, voorzorg hebben we een deel van, het, uh, van de toegangsweg afgesloten... om ervoor te zorgen dat er geen vrachtverkeer komt. Ik uh, kan op dit moment nog niet precies aangeven hoe lang dat, dat gaat duren. De explosieve opruimingsdienst laat later vandaag weten... wat er in dat verdachte pakketje zat. Op vier vluchten van luchtvaartmaatschappij Delta Airlines... van Amsterdam naar de Verenigde Staten... zijn naalden ontdekt in broodjes kalkoen. Volgens Amerikaanse media werd in zes sandwiches een naald gevonden. Delta Airlines is trying to figure out how needles got into turkey sandwiches on four flights, including one to Minneapolis. The airline says needles were found in six sandwiches from Amsterdam to the US. Passagier in de business class verwondde zich aan zo'n naald, maar na landing in Minneapolis had hij geen medische hulp nodig. Broodjes waren geleverd door het Amsterdamse filiaal van cateringbedrijf Gate Gourmet. Bedrijf is een onderzoek gestart. De witte haai staat op de lijst van beschermde diersoorten... en er zijn geluiden dat het aantal toeneemt als gevolg van die beschermde status. Na de recente aanvallen wil de overheid weten wat daarvan waar is... En als blijkt dat de haaienstand voldoende is aangesterkt... dan wil men die beschermde status intrekken. Al dus correspondent Robert Portier in Australië... want daar laait het debat op over de witte haaien. De dieren mogen niet worden afgemaakt omdat ze beschermd zijn. Maar de volgende week... Vorige week weer een man is doodgebeten door zo'n witte haai. Zijn veel Australiërs de dieren liever kwijt dan rijk. En de minister van Milieu wil dat onderzocht wordt... hoeveel witte haaien er voor de kust van West-Australië zwemmen. Maar volgens Robert Portier zal dat nog niet meevallen. Zo'n onderzoek is moeilijk, omdat witte haaien enorme afstanden afleggen. Ze zwemmen rustig van Zuid-Afrika naar Australië en weer terug. Dus je kunt wel tellen hoeveel witte haaien er op dit moment... voor de kust van West-Australië zwemmen. Maar dat zegt helemaal niets over de grootte van de populatie. En dat betekent dat er dan actief gejaagd kan worden op de dieren. Wordt hier verwacht niet dat dat zo'n vaart trouwens zal lopen. Commerciële vissen zullen de witte haai links laten liggen... omdat die niet geschikt is voor menselijke consumptie. Er zit te veel kwik in. En daarmee komt de weg vrij voor weekend heroes. Voor amateurvissers die graag een foto van zichzelf willen met zo'n grote witte haai. Nou, of dat goed is voor de instandhouding van de soort, is maar de vraag management Steven Stephen Covey is overleden. Hij werd bekend als schrijver van het boek... De Zeven Eigenschappen van Effectief Leiderschap uit 1989. Hij propageerde om niet alleen naar resultaten te kijken... maar ook naar de gezondheid bijvoorbeeld van de werknemers. Hij gebruikte daarbij de metafoor van de gans die gouden eieren legt. Veel managers zouden de gans willen ombrengen... om zo sneller bij de gouden eieren te komen. Maar dat is volgens Covey niet de oplossing. Het is de gezondheid, de being van de goose er zijn organisaties die sometimes can drive voor results and get the production, get the golden eggs, but they do it in a way that diminishes, and in some cases, even destroys the health of the goose. Wereldwijd zijn er 20 miljoen exemplaren in 38 talen van het boek van Covy verkocht, hij overleed op 79-jarige leeftijd. Van de beurs op Wall Street sloot gisteren licht in de min na tegenvallende cijfers over de detailhandelsverkopen in juni. Financiële fondsen gaven de handel nog wel weer enige steun. De Dow Jones Index sloot 14e lager en de Nasdaq leverde ook 14 de in. Japanse Nikkei Index staat op een klein winstje van een half procent. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Marcel Oosten. Het is tien over zes en zo'n twee uur geleden zijn de eerste lopers al begonnen aan de Nijmegense Vierdaagse. Het weer is natuurlijk niet al te best. Maar voor de 41.000 wandelaars moet dat geen reden zijn om thuis te blijven. Roepau, goedemorgen in Nijmegen. Goedemorgen. Ja, thema is nu en wel volledig terecht het weer. Ja, maar uiteindelijk is dat toch ook weer een kwestie van discipline en karakter. Hè? Want ik merkte dat gisteravond al in het... Uh, ja, ja, ja, ik merkte dat gisteravond al in het hotel... toen uh, nam ik nog even een slaapmutsje. En dat is in termen van de Vierdaagse om negen uur. Om negen uur zit uh, iedereen aan de bar. En om half tien was uh, de bar van het hotel helemaal leeg. Iedereen op tijd naar bed natuurlijk. Uh, het was toen zelfs nog licht. En dat alles om uh, vanochtend uh, in het holst van de nacht... Op tijd te zijn voor die mars van 50 kilometer. Je zei het al, twee uur geleden zijn de eerste vertrokken. Die hebben er nu al 10, misschien zelfs 15 kilometer op zitten als ze flink zijn doorgelopen. Um, ja, het weer, het weer, het valt nu eigenlijk reuze mee. Het is droog. Ik zou zeggen, prachtig wandelweer. Het is dat ik moet werken, want anders zou ik nu aansluiten bij dit kleine contingent militairen dat voorbij komt. Er zijn heel veel geuniformeerde. Volgens mij loopt het halve Zweedse leger mee. Ik zie de ene groep na de andere voorbij komen. Um, het is bijna verleidelijk. Het is bijna verleidelijk als je die opgeruimde sfeer proeft hier... van mensen die er echt zin in hebben op de eerste dag. En um, dat was ook de indruk van de marsleider, Johan Willemstein... die ik vanochtend in de kleine uurtjes sprak toen het nog donker was... Ja, en het werd tijd ook, hè? want uh, de adrenaline die viert hoogtij. En, uh, en de wandelaars die zijn er... Uh... Die kunnen niet wachten, hè? Die kunnen niet wachten, die zijn zenuwachtig. Die eerste dag, hè, uh, de zenuwen van het s avonds naar bed gaan... gaat die wekken wel af uh, de andere morgen. Mm -hmm. uh, nu zijn zich uh, zo'n 10.000, dat is nog niet te overzien... maar er stroomt nu heel snel vol, 10.000 uh, wandelaars aan het verzamelen... die de 50 kilometer gaan doen. Ja, deze zijn zeker op tijd. Het is uh, nog niet eens half vier. En ze staan al voor... Uh... Het ja, ja, ik kan u verzekeren dat de eerste hier al uh, rond een uur of twee stonden. Echt? Want, uh, maar die staan dan ook heel graag vooraan. Die willen als eerste willen ze, ja. willen ze de route op. Hoeveel deelnemers hebben zich uiteindelijk gemeld? Om precies te zijn, uh, 41.472. Dat betekent dat er dus 3.500 niet zijn opgekomen. En dat beantwoord uh, uh, keurig aan de tendens dat... Ieder jaar zo tussen de 3.000 en de 4.000 mensen wel inschrijven, maar uiteindelijk wegblijven. Dat heeft dus niks te maken met de slechte weersvooruitzichten? Het zijn altijd maar hele kleine verschuivingen. Er zullen er ongetwijfeld in die 3.500 een aantal zijn die in verband met de slechte verwachtingen wegblijven. We zullen ook zeker constateren dat van die 41.472... er een aantal nu weer niet aan de start verschijnen. 71 landen? Waar komen ze allemaal vandaan? Uh, van all over the world. Zitten er landen bij waarover u zich verbaasd heeft? Nou, nee, niet echt. Um, en ik moet overigens ook nog even afwachten... of we die 71 landen ook echt zullen hebben. Hè? Want, uh, want ieder jaar blijkt dan wel dat er hele verre landen zijn... waarvan er één of twee deelnemers staan ingeschreven. En die die uiteindelijk er niet zijn... Um, dan loopt dat aantal toch wel weer terug. Ja, dan nog één dingetje... Een beetje regen is niet erg als je je voeten maar droog houdt. Waarom? Ja, nou ja, als de sokken nat worden en de voeten mee, dan gaat het allemaal een beetje schuren in de schoenen. En dan is de blaarvorming is heel, snel, heel snel aan de beurt. Dus ik roep altijd, zeker onder deze omstandigheden, neem, neem twee of drie paar droge sokken mee. Dan, dan is het beter overleven. Ik wens u een hele mooie vierdaagse. Dank u wel. Dat was Johan Willenstein even naar drieën. Toen het nog miserde. inmiddels trekt er een enorme bui over Nijmegen. En nu staat de marsleider op het punt om de Vierdaagse officieel te openen. Goedemorgen! Hartelijk welkom bij de 96 e Vierdaagse. Het startschot zal dit jaar worden gelost door de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls. Ik wens u een fantastische Vierdaagse toe. Heel veel succes, plezier, kameraadschap en sportiviteit bij uw wandeling. En hierbij ik declare de 96 Nijmegen 4-Days-March officieel open. Goedemorgen, beste lopers. Welkom in Nijmegen. En waar u ook vandaan komt, ik hoop dat u ook dit jaar weer een onvergetelijke week hebt. Het zal droog worden, net zo goed als het ochtend gaat worden. Ik wens u heel veel succes. En ik zie u allemaal op vrijdagmiddag. Op de vier Claudio, en ik geef u allemaal een hand. Veel succes! Drie! Succes! Nee, 3, en dan gaan ze, de eerste lopers van de Vierdaagse. Ropal uh, volgt dat vanochtend. Hij is in Nijmegen. Ik bel straks ook nog met collega Dion Stax. Zij loopt ook weer mee. Kwart over zes. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. John Lord is overleden. Hij is 71 jaar geworden. Hij had alvleesklierkanker. Lord was de oprichter en toetsenist van de legendarische hardrockband Deep Purple. Had naast een liefde voor de rockmuziek ook een passie voor klassieke muziek. En die twee hobby's wilden die combineren door een plaat op te nemen met het Philharmonisch Orkest. En tot zijn grote verbazing vonden zijn bandgenoten dat ook een leuke combinatie. They actually thought it was a, a, an okay idea. I went to the rest of the band and said, you know, I had that I'd had this idea and that people were uh, prepared to put it on. We'd found an orchestra En so on. And they uh, they said, okay, really, you know, We'll give it a try, you know. En dus namen ze, namen ze een cd op, Concerto for a Group and Orchestra, getiteld. Waarop ook Child in Time kwam te staan. Met dat karakteristieke loopje van dat karakteristieke Hammond-orgel van John Lord aan het begin. <middels> Deep Purple, Child in Time, met Richie Blackmore op gitaar. Maar helemaal in het begin hoorde u John Lord op zijn orgel. Hij componeerde ook uh, dat deel van uh, Child in Time, van Deep Purple. John Lord is overleden. Hij is 71 jaar geworden. Eén dag voor de Tour uit fietsen 19 Nederlanders de Tour de Concorde. Ze fietsen exact hetzelfde parcours en dat doen ze voor de kankerbestrijding. Renners hebben vandaag een rustdag. De Concorde-fietsers hadden dus die rustdag gisteren. En daarom hadden ze tijd om naar de finish in Poteco. Spannend. ik is een beetje spannend, ja. Wat vind je er spannend aan? Ja, gewoon dadelijk die bekende koppen van tv. vee. Nou, ah, daar hebben we de eerste aanbod. Tour de Concorde is in de Tour de France. Die had het wel warm, die Kruisweg. Die uh, zag er behoorlijk bezweet uit, ja. Dat is duidelijk. Het is wel bizar dat je zo, zo dichtbij staat eigenlijk. Dat het hele peloton, zo één voor één. Ja, ze rijden letterlijk over je tenen. Ja, dat wil jij nog niet op kunnen letten. We <laughs> hebben ze net 160 kilometer in de tandjes gefietst. Dan uh, staan wij hier met z'n allen de boel een beetje op te houden. Ze zouden het ook wel anders kunnen doen, hè? Nou ja, ze zouden het wel een beetje kunnen structureren. Ja. Dus als je zorgt dat hier geen publiek komt, scheelt er een hoop. Ja. Maar dat maakt de sport nou zo mooi. Dat maakt de sport zo mooi. Dat herken je wel, dat, uh, dat je meteen, uh, als je aangekomen bent van een van jouw etappes, dat je denkt van even niet, even op jezelf. Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat het niet hoe eerst de meest relaxed tour is. Uh. Maar het was vandaag, of zeg maar, ik vond deze etappe gisteren heel zwaar. Dus uh, ik kan me voorstellen dat het ook wel zwaar was. Derde ja, categorie, vierde categorie, dat ja, was dat, het. En de raar, rest was vlak. Maar... Voor ons als amateurs scheiden het op en af en op is dan, ja, het gaat toch wat minder hard als voor hun denk ik. Ik denk dat voor hun wel wat makkelijker was. Maar voor ons vond ik hem nog best pittig, ondanks de maar 160 kilometer. Hij kwam zo voorbij, dus ik ja? ga hem even aanraken. Hey, nooit, nooit ja, meer Oh, je hebt een blauw ogen ah. ook ja, zien. Maar ik heb hem Jawel. Als ik willen. Nee, helemaal niet. Oh. Hij raakte hier terug aan? Nee, hij kijkt wel vrolijk. En ochtend, dat vond ik positief. Ja, dat is <lacht> echt super vet! En Kevin is ook zo vlak langs. Echt leuk. Na Nou, boos van Hagen, dat uh, zou ik ook niet verkeerd vinden om aan te zitten, maar daar zat iedereen al een beetje omheen. Dus ja, dat, uh... Zo terug is het uh, de afgelopen dagen ook niet echt geweest. Maar de bussen staan hier allemaal achter elkaar. Er komen auto's voorbij. Dan is er een rij van zes mensen dik die tussen alles doorheen probeert te, te lopen. En ik kan helaas niet doorfietsen vandaag. Daar komt Henny Carper, chauffeur bij de Rabobank, oud renner. Hij komt uitleggen wat ze moeten doen. De etappe die de renners woensdag rijden, die rijdt de Tour de Concorde vandaag. Zware etappe. Ja, En dan, jullie doen het ook voor de, een stuk voor de, voor de kankerbestrijding. Nou, die mensen hebben het nog erger dan jullie. Denk dan maar aan je moeilijke tijden. Je moet vooral uh, jezelf blijven, rustig blijven en proberen. Je geest... Laat je lichaam ongeschikt maken aan je geest wat je wilt het. Dus. En als je dat doet, gebruik je verstand. En De voordeel is bij de toer aan jullie, je hebt de tijd. Of het een uur langer duurt. En als je dan te gek doet, dan betaal je gigantisch terug. Wees niet overmoedig. En doe het dik wat je moet doen, dan doe je meer dan genoeg en dan haal je parijs. Maartje heeft nog een vraag. Ja, ik heb nog een beetje last van mijn billetjes. Van <laughs> je billetjes? De kont. Ja, mijn reet. Zeg, ja. De nee, maar de, hier is Peter... De ja, het is helemaal rood. Ja, nou, dan moet je... Ja, nou, nou, dan moet je gewoon een goede zalf hebben. En ook, uh, eigenlijk, dat, wij mogen dat niet gebruiken. Wij, de jongens niet. Want daar zitten cortisonen in, of hormonen, maar dat is het beste. Gewoon naar de apotheek gaan en zeggen wat jij aan doen bent en dat vragen. Maar is het veldraaf eraf of alleen rood? Nee, het is vooral pijnlijk. En rood. Ja, dat is vervelend. Een hele goede je hebben, maar dat hebben jullie wel, denk ik. dat is heel vervelend. Maar daarom komen er ook niet alle 198 keer in Maar Joop Zoetemelk had een keer zo'n duiveij, aan, ze komt ontsteking gewoon. Dus zolang je dat nu hebt, moet ook. Gaan blijven lachen, Kijkt hij nou naar je nagels? Ja, mijn nagels zijn niet zo netjes meer. Mijn vrouwen horen ze nogal netjes mooi wit te zijn, maar bij mij zijn ze een beetje aan de zwarte kant. Nou, het, nou ja, het lijkt alsof het een beetje grijs is, maar dat is gewoon smeer van de, van de kerk. Ja, ik heb vanochtend mijn fiets gepoetst. Dat moeten we allemaal zelf doen. Helaas. Echte een zo. Had je wat aan de tips van de die Nou ja, dan moeten we even een apotheekje nog uh, zien scoren. En dan komt uh, het helemaal goed ook een zachte babyfilet. Deelnemers de toe de Concorde kampen met slechte nagels en uh, zwakke billen. Uh, Joris van de Kerkhof, volgde ze. De extreme kou begin februari heeft nog veel meer schade aangericht bij fruittelers dan al werd gedacht. Niet alleen bevroren veel knoppen, nu blijkt dat ook veel bomen doodgaan. De branche noemt de schade uitzonderlijk. Vooral Flevoland is zwaar getroffen. Bij teler Kees Bos is bijna de hele oogst verloren gegaan. Matthijs van der Wiel ging kijken bij de bomen. Wat heeft u gemeten? Wat was de koudste nacht? De, de koudste nacht was uh, ja, rond 8 februari. kan ook een dag later of eerder geweest zijn. Toen hadden we uh, min 23,8 op 1,5 meter hoogte. En aan de grond is het dan een paar graden kouder. Dat is een record. Ja, ik kan me die lage temperatuur niet herinneren hier. Vries toch wel vaker in Nederland? Ja, dat op zich is 23,8 uh, niet zozeer een probleem. Als de boom maar in rust was geweest. In rust? Dat er geen sapstroom uh, in de boom uh, aanwezig was. Dat bereid je bijvoorbeeld door uh, nou, november, december, januari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 Hier heb ik al een keer eerder aan gesneden. Zie je, dat is helemaal bruin. En helemaal bruin, dus gewoon uh, helemaal levenloos. Je knielt uh, bij een van de lege perenbomen. Hier is het ook helemaal, helemaal dood. Een schaap met een mesje een stukje van de bas eraf. Het is geen dode boom, maar je ziet allemaal hele slechte plekken. Zoals hier. Hè? Dat, dat is helemaal dood. En als dat rondom is, dan... Uh...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 Het NOS Radio 1 Journaal Sport. Nicky Terpstra komt op de Olympische Spelen niet in actie in de tijdrit. Wielrenner viel vorige week in de ronde van Polen uit en leek. Hij viel en hij viel ook uit. En hij leek op tijd wel te herstellen. Maar de tijdrithouding op de fiets zorgt nu voor de problemen. Terpstra kan, mede door een blessure aan zijn elleboog, die houding niet goed aannemen. En dus heeft hij bondscoach Leo van Vliet laten weten... in Londen niet aan de start van de tijdrit te verschijnen. Ik stond in twijfel, maar uh, ja, we hebben gewoon... Uh...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 ja, die vervanger van Terpstra is Lars Boom op de wegwedstrijd komt Nicky Terpstra trouwens wel in actie. Peloton in de Tour de France kent vandaag een rustdag, maar die kwam voor Kenny van Hummel te laat. Hij moest gisteren in de 15e etappe opgeven. Dit was uh, loads Je weet op een gegeven moment van we gaan het niet meer halen en, uh, ja, mijn benen willen niet meer, mijn rug, maar mijn rug, rug die is gewoon helemaal kapot en, uh, die uh, die moet ik gewoon nu gaan laten behandelen want die is gewoon kapot. Ander nieuws nog uit de Tour. Luis Leon Sanchez, etappenwinnaar van zondag, heeft een contract bij Rabobank met twee jaar verlengd. Luciano Narsing speelt komend seizoen bij PSV. Aanvaller komt van Herenveen en heeft een contract getekend voor vijf jaar. Ajax wilde Narsing ook graag hebben, maar wilde het transferbedrag van naar verluid 4 miljoen euro niet betalen. Aanvaller had zich al goed geïnformeerd over beide teams. Ja, je kijkt toch wel uh, ja, hoe ze spelen. En, uh, alle, twee, alle twee, vier, uh, vier, vier, En nog. Uh. Je kijkt natuurlijk naar de positie ook. Spelers uh, die voorin lopen en op uh, het middenveld. En, uh, ja, de alle twee uh, zijn er wel uh, spelers die uh, goed bij mij passen, vind ik. Maar hij gaat dus naar, zing naar PSV? Ook uh, Ismail Assati heeft een nieuwe club. Hij speelt komend seizoen niet meer bij Ajax, maar keert terug naar Vitesse. Radio 1. Het NOS-journaal. Als zeven geweest. Hier is Mark Visser. De veiligheidsregio's waarin politie, brandweer en ambulances samenwerken zijn slecht voorbereid op telefoonstoringen. Dat is de belangrijkste conclusie van een onderzoek naar een grote storing bij KPN in Rotterdam vorig jaar juli. De hulpdiensten konden urenlang niet met elkaar en met de meldkamer communiceren en 112 was minder goed bereikbaar. De onderzoekers zeggen dat de regio's geen goede rampenplannen hebben voor dit soort situaties.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 In het zuidwesten van Noorwegen is een busje met Nederlandse vakantiegangers verongelukt. Zes van hen liggen in een ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe het met hen gaat. Vier anderen zijn inmiddels weer op hun vakantiebestemming. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Er is vrij veel bewolking aanwezig boven Nederland. En vooral in de zuidelijke helft en in het uiterste noorden valt af en toe wat regen of motregen. Het is nu 14 tot 16 graden. Het blijft vandaag overwegend bewolkt en daarbij zijn er droge perioden... maar ook kan er af en toe wat regen of modregen vallen. Daarnaast zitten er soms ook wat gaatjes in het wolkendek en komt de zon er dus even bij. Dus een compleet grijze dag wordt het ook weer niet. Het wordt vandaag een graad of 18 aan zee tot 20 graden in het binnenland. En daarbij staat er een matige aan zee vrij krachtige wind en die komt vandaag uit het westen. Vanavond en vannacht blijft het ook meest bewolkt met af en toe wat regen. De minimumtemperatuur komt rond een graad of 15 uit. Morgen woensdag is het in het noorden bewolkt, daar regent het af en toe. In de rest van het land verloopt de dag droog met daarbij zonnige perioden. Morgen wordt het 19 tot 24 graden. En dit is de ANWB Verkeersinformatie. De A6, en ladystad richting Emmeloord, is bij Kloppert Emmeloord afgesloten. Wegen oppere werksmede. Gisteravond is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. u dus rekening met een omleiding. En op de A7, Hoorn richting Zamdan, staat tussen Permanent Noord en de afzitt Weidewormer een file van 3 kilometer. Vier minuten over half zeven. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio in Journaal. En u hoorde het al, de Vierdaagse lopers zijn alweer ruim twee uur onderweg, tweeënhalf uur zelfs. En verslaggever Roep Pauw was vanochtend al vroeg op voor de start van die Vierdaagse. En bij die start trof hij een oude bekende. Ja, Dirk Maat, ken u van een heleboel dingen. Onder andere van uh, korenvolgen en zo. Maar niet als doedelzakspeler. Ja, ja, Doet u beter. dat al lang? <laughs> ja, sinds ik uh, die doedelzak gearven heb. Toen dacht ik, kan ik de ding aan de muur hangen. En ik kan ook leren spelen. En ik vond dat beter. Ja, van het een kwam het ander. Ja. <laughs> en waarom nu bij de Vierdaagse? Uh, Doro, de nachtbeurgemeesteres. Die uh, vraagt mij altijd om ieder seizoen in te luiden met doedelzakmuziek. En dan begeleid ik haar langs dichters en de kroegen. En uh, nu zei ze, ja, maar de vierdaagse gaat van start. En uh, dat moet ook aangeblazen worden. Dus ik denk nou, oké, okay, ik zal er zijn. Dus ik heb hem behoorlijk hangen, want ik ben de hele nacht uit geweest. <laughs> en was het gezellig? Ik. Ja, het was reuze gezellig, echt waar. En, Ondanks de regen. Dat vind ik echt verbazingwekkend hoeveel mensen dat dan toch zijn. Hey, het regent uh, pijpenstelen en alles was vol. U heeft niet alleen een doedelzak, maar u bent zelfs helemaal ja. van top tot teen in het uh, ja, bijpassende outfit. Dat is nou puur toeval, want uh, uh, twee weken geleden was White Sensation in Amsterdam. En ik had mijn witte kilt aan laten uh, meten. En ik kwam bij die man die dat verkocht. En op een gegeven moment zag hij mijn postuur En zei hij: Ik heb een hele outfit voor jou. Van prikjes ik. En dat is dan van boven naar beneden een berenbus. Ja, oh, struisvogel. Ja, ja. ja het is een beetje nat maar struisvogel. En dan krijg je een uh, militaire jas. Met uh, weet ik wat voor uh, gedoe eromheen. Veel goud. Ja. En dan heb je uh, een paardenharen tas. Daar zit uh, mijn telefoon onder andere in. En mijn portemonnee. En dan een uh, Gordon kilt. Ja. Met de bijbehorende sokken. De dolk zit erin. En dan heb ik nog de spats. Dat is tegen smerige modder en zo. Dat is wel nodig nu. Slopkousen. Ja. Ja. Het ja. ziet er indrukwekkend uit, moet ik zeggen. Dat ja. vond ik zelf ook. Ja. En wat gaat u nou doen? U loopt een stukje mee. Officieel hebben wij vijf minuten voorsprong op het legioen. En als we het inhalen bij de baalbrug, dan schrijven we ze uit. En dan lopen we door tot lent. En dan weer terug naar de kroeg. Ja, dat wou ik zeggen. Jaap Dirk Maat, oud-voorzitter van natuurzorg-organisatie Das en Boom. En nu dus doodletak spelen tot uh, ieders vermaak. Of niet? Maar goed. Erasmusbrug dan. In het centrum van Rotterdam gaat voorlopig niet open. Groot scheepvaartverkeer moet omvaren via Dordrecht. De brug gaat al een week trouwens niet meer open. En verslaggever Michael Komans van Radio Rijmond zocht uit hoe het zit. Rijdend over de Ja, Voor automobilisten is het geen enkel probleem om er nu overheen te gaan. Want omhoog komt hij voorlopig zeker echt niet. Dat is eigenlijk best wel fijn, zeker nu die Maastunnel is afgesloten. Maar voor de binnenvaart is het wel een groot probleem. En aangekomen nu bij het beweegbare deel hier op Zuid. De rode lampen branden aan de onderkant van de brug. Vierlijk. Hij doet het niet, Fred Marais van de gemeente Rotterdam. Wat is dat nou? Ja, helaas is het uh, beweegbare deel van de Erasmusbrug uh, ja, kapot. Hij uh, gaat niet meer omhoog. En we zijn al uh, naast haar aan het zoeken wat, uh, wat daar de oorzaak van is. Maar we hebben de oorzaak helaas nog niet kunnen vinden. Wat gebeurt er nou precies? Uh, jullie drukken normaal op de knop. En dan? Ja, normaal gesproken uh, drukt een brugwachter op een knop. Dan gaan de slagbomen naar beneden. Alle veiligheidsvoorwaarden worden dan nageleefd. En vervolgens gaat dan het beweegbare deel omhoog. Maar dat laatste gebeurde helaas niet. Dus ja, toen, die bomen die zakten maar. Maar die brug kwam er niet omhoog? De brug kwam niet omhoog. En uh, ja, dat is natuurlijk een probleem voor de scheepvaart. En uh, we zijn naast nogmaals naast aan het zoeken wat daar de oorzaak van is. Maar die hebben we helaas nog niet gevonden. Jullie weten niet wat er aan de hand is? Alles is doorgemeten, alle, alle printplaten, chips, alles is bekeken. Er is zelfs uit Frankrijk een nieuwe printplaat gekomen waarvan we dachten... nou, dat zal het misschien kunnen zijn. Franse leverancier erbij, maar helaas, dat was het ook niet. Dus we zijn nog steeds aan het zoeken. Hoe kan dat nou? Ja, dat gebeurt wel eens in de techniek. Hè? Alles is heel ingewikkeld, alles zit heel technisch in elkaar. Maar het zou net zo goed een draadje kunnen zijn bij wijze van spreken. De zwaan gaat er na 15 jaar dan toch maar begeven. Nee, de zwaan begeeft het niet. De zwaan staat vier omhoog. En, uh, het, is, ja, we, het is alleen een staartje wat niet omhoog wil. Het is alleen de klep die even niet omhoog gaat. en uh, Dat zal, komt ongetwijfeld weer goed. Nu bent u ook uh, verantwoordelijk voor uh, uh, het wegvervoer uh, hier zo, zeg maar, uh, in Rotterdam? Maasten nog afgesloten. Dit is dan toch een uitvinding. Die brug die niet meer omhoog gaat voor het verkeer. Ja, zo zou je dat kunnen zeggen. Maar ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Had u veel eerder moeten bedenken. Ja. Dat, <laughs> dat file leed. Dat file leed dat, dat zou je ermee kunnen voorkomen. Maar het is voor de scheepvaart natuurlijk ook niet goed. En de brug moet gewoon op de tijd dat die open moet opengaan. En uh, daar gaan we hard aan werken. U weet niet wat het is. Maar de verwachting wanneer dit weer gaat doen? Ja, dat is dan het probleem. Dat kunnen we natuurlijk ook niet uh, vertellen. Ik kan zeggen morgen, maar dan staat u morgen weer hier. en Dan zeg ik misschien weer morgen. Dan blijven we een poosje doorgaan. Maar nogmaals, de verwachting is dat het, uh, nu dat we alles hebben nagegaan... Dat de, dat de oplossing, of tenminste de oorzaak, snel gevonden wordt. Maar ik kan er echt geen garantie over geven. Maar 24 per dag, neem ik aan, wordt er gewoon gewerkt om dat ding weer omhoog te krijgen? Er wordt uh, keihard aan gewerkt door uh, eigen mensen, door mensen van de leverancier... en andere experts om uh, de brug weer omhoog te krijgen. Maar voorlopig blijft hij dus voor het scheepvaartverkeer, het grote scheepvaartverkeer, dicht de Erasmusbrug in Rotterdam. Grotere schepen moeten dus omvaren. Omvaartroute is aangegeven. Het is een rustdag vandaag in de Tour de France, maar die komt te laat voor Kenny van Hummel. De renner van vacansoleil Soleil DCM moest gisteren in de vijftiende etappe opgeven. Al snel raakte van Hummel met een klein groepje achter op het peloton. Door zijn rugklachten zag hij zich genoodzaakt om uiteindelijk de strijd te staken.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 Kenny van Hummel dus naar huis. Joris van den Berg sprak met hem vandaag in de Tour een rustdag. Toch hoort u alles over de komende dag en komende dagen... waar hele mooie etappes nog op programma staan. In de Tour ontwaakt na half negen. George Michael hoorde u met outside. Buiten regent het behoorlijk. En dat zorgt voor problemen op het dakloze centraalstation in Den Haag. Hoort u zo meer over. Naar de verkeersinformatie bij de ANWB, John Zahoka. De A6-ledenstad richting Emmelord is bij knoopend Emmelord afgesloten. Dat heeft te maken met een ongeluk gisteravond met een vrachtwagen. Uiteraard is rekening met een omleiding. En op de A12 Den Haag naar Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Kropend Gouwe. Daar is de rechterreis ook dicht. De ducten volgt wel mee. Het heeft meer gevolgen voor het verkeer op de A20. Komen we vanuit Rotterdam. Daar staat voor Kropend Gouwe drie kilometer. En John, uh, hoe is het met de regen? Uh, het valt op dit moment mee, wel mee, dus ik verwacht ook niet echt veel drukte op de weg. Alleen files uh, dus wat in de regio Amsterdam. En waarschijnlijk ook wat meer drukte op de A50 Arnhem richting Os. Oké, okay, een half negen dan, zo'n beetje? Uh, nou, ik denk zo rond de 25 kilometer. Nou, dat zou erg meevallen. Ja hoor, denk ik wel. Nou, houden we ja. John Zoka, bij de ABB, dankjewel. Okay. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Ja, de hal van het Centraal Station in Den Haag heeft last van de regen, neerslag veroorzaakte plassen en kleine overstroming zelfs op verschillende plekken op het station. Die hal is normaal gesproken overdekt, maar afgelopen weekend werd het dak weggehaald vanwege renovatie. Dat kun je het best doen in de zomer. Huub Veneman van ProRail is nu op het station. Meneer Veneman, goedemorgen. Goedemorgen. Is het nog altijd nat? Nou, het is trouwens niet zozeer een renovatie. We zijn bezig met het complete vernieuwen van het ja, hele de... station. Komt er koepel eh. op, hè? Er komt een hele koepel op, inderdaad, aan een glazen dak. In um, elk hebben we daarvoor afgelopen weekend, dus in één weekend, dat hele dak ervan afgehaald. Maar nou, het gaat om een oppervlakte van ongeveer anderhalve uh, voetbalveld groot. Nou, dat is een gigantisch groot uh, uh, gebied, natuurlijk. Dus toen we gisteren ook echt te maken hadden met die flinke hoosbuien. Ja, er is nauwelijks op te werken tegen de, uh, de waterzuigers die we hier uh, inzetten. Aan de andere kant zijn we de hele nacht nu bezig geweest ook met uh, die waterzuigers en ook met de hand en allemaal apparaten om te zorgen dat het water weer weggaat. Het is nu weer netjes en, en prettig. Uh, het het nog wel een beetje, dus die waterzuigers blijven ook gewoon komende dagen hier aanwezig. Dus we hopen dat we het ergste gehad hebben. Ja, ik wou net vragen, heeft dat zin om dat allemaal op te ruimen als de volgende bui er alweer aankomt? Ja, juist, we hebben op dit moment zeven van die karretjes hier rondrijden. Die gaan gewoon de hele tijd door. We wisselen elkaar ook af gewoon gedurende de hele dag. Dus die blijven hier gewoon rijden. Kijk, aan de zijkant heb je inderdaad, hadden we gisteren wat plassen. Op zich, als je kijkt naar de perrons, daar kan je gewoon droog ook lopen. Dus officieel zouden mensen niet in de stationshal hoeven te komen. Uh, dus um, nou, we hopen dat mensen ook, nou we hopen niet, maar het is meer dat we kunnen zien dat mensen ook gewoon droogte trein in kunnen gaan uh, als ze paraplu hebben en onder, de af, uh, onder het afdak blijven. Ja, hebben de bijvoorbeeld de winkeliers, want er zitten natuurlijk ook wat winkeltjes uh, daar in de hal, hebben die er nog last van gehad? Nou die zitten ook aan de zijkanten en die zitten op zich ook overdekt. Uh, dus het gaat echt alleen maar om de, om de, om de, om de kanten uh, aan de zijkanten, uh, soms waar dan gelukkig die winkels net ook weer niet zitten. En daar rijden ook extra die karretjes uh, rond om ook gewoon winkeliers alle ruimte uh, te geven. En aan de andere kant is, is, is het ook de noodzaak wat we op komende tijd gaan doen. Dus, hè, dus volgend weekend gaat het stationshal weer uh, hier ook dicht. En dan gaan we een tijdelijk dak maken. Uh, dus dan uh, kunnen we komende maanden, als we bezig zijn met de rest van de, van de hele bouw van het nieuwe station, dan hebben we sowieso ook weer een, een droge stationshal. Dus dan kunnen mensen daar ook weer op een, op een fijne en prettige manier gewoon gebruik van maken. En droge manier. Ja, dit was natuurlijk allemaal gepland. En dat vergt natuurlijk ook zo'n klussen. Een, een, een gedegen planning. U, u had het niet even kunnen uitstellen toen u op de daar keek? Hadden we graag gewild. Maar dit is echt al maanden en maanden van tevoren ook uh, gepland. We hadden het juist gepland in een vakantieperiode. En ook in een periode dat het gewoon hartje zomer is ja. en dat we hadden verwacht dat het droog was. Dan reed je op zon, hè? Ja, precies. Dus het is allemaal niet meer uh, terug te draaien op zo'n moment. Dus dan is het meer... Nou, wat kunnen we nog extra doen om het hier uh, uh, droog te, te maken? En dat zijn die waterzuigers die op dit moment uh, goed werken. Ik zie er op dit moment twee rijden, drie zelfs als ik een beetje voorover buk. Kijk, Dus uh, nou, het is een, een, een bijzonder gezicht. Ja, Maar er valt goed te lopen zonder dat je uitglijdt. Tot je enkels uh, in je goede schoenen door nee, dat... Komt. Absoluut niet. Dus ik zie diverse mensen hier op een hartstikke manier rondlopen. Nou, uh, mag, voor iedereen hoop ik. We gaan droog hier rondlopen. Gaat goed? Oké. Okay. Als ze de overkant maalt, dan. Uh, meneer bedankt. Veneman, voor iedereen hoop ik dat het droog blijft uh, de komende ja, tijd. Hadden. Hartelijk hadden dank. Bedankt. Goedemorgen. Tot ziens. Uw Veneman van ProRail hoorde u. Gaan we naar Nijmegen of in de buurt daarvan. Want meer dan 41.000 lopers maken zich op voor de 96e editie van de Vierdaagse in Nijmegen. Of lopen al. Zoals collega Dion straks, presentator van NOS op 3. Dion, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het? Nou ja, 1 kilometer in de benen. Dus het gaat natuurlijk nog goed De <laughs> ja, die eerste is het lastige. Alles moet warm worden. Ja, nou ja, goed. Maar die eerste dag, uh... en zeker, het is nog droog. Dus, ach, het uh, gaat heerlijk nu. Als ja. het zo doorgaat de hele vierdaagse, dan uh, mag ik niet klagen. Nee, inderdaad, je klinkt nog droog. Helemaal nog niet nat geworden? Nee, nee, ik stond vanmorgen op en het was gewoon droog. Het heeft de hele nacht geregend. Ik heb geen oog dicht gedaan. Ik dacht, oh jee, dit wordt echt uh, drama. Maar ik stond op en uh, de weergoden zijn mijn gunstig gestemd. En... Uh, als het zo doorgaat, dan is het echt prima wandelweer. Nou, dat is heel erg mooi. Ik hoop voor iedereen het dat het, op? dat het ook droog blijft. Ja, ja uh, blijft het dat? Weet je dat? Ik, ik, heb, ik, heb ik weet het nog niet. Nee, okay. er worden wel bij u nog verwacht, maar het zou toch ook opklaringen zijn. Maar goed, we luisteren dus straks ja. nog even extra aandachtig naar het weerbericht. Uh, wat, heb je, wat heb je meegenomen tegen de regen? Nou ja, niet zo heel veel om heel eerlijk te zijn. Wel een paar droge sokken en twee ponchos. En daar moet ik het mee doen. Oh. Ik heb ook mijn heel klein tasje bijna en ik dacht ja. Ik heb wel uh, gisteren zo'n half uur van mijn kledingkast gestaan. Nog een dikke trui eruit en toen maar weer teruggelegd. En toen dacht ik uiteindelijk, Ja, als je nat wordt dan word je dat toch wel. En uh, dan is er ook niks meer aan te doen. En dan maar met een paar droge sokken verder lopen en dan moet het maar goed gaan. Ja, zo is het. Je bent sowieso niet van de voorbereidingen. <laughs> ja, ik, ik hoor dat je niet getraind ja. hebt. Ja, ja, ja, ja. Nou, als ik uh, heel kritisch naar mezelf kijk, dan had ik me inderdaad wel wat beter kunnen voorbereiden, deze vierdaagse. Ik heb maar uh, één zaterdag ben ik even wat rond gaan wandelen. En toen dacht ik, nou, het moet wel goed komen. Maar uh, ja, of dat nou genoeg is, uh, weet ik ook niet. Ik merkte wel vannacht dat ik toch een beetje onrustig uh, heb geslapen. En dat ik dacht van, oh jee. Ja. Ik denk maar zo'n 20 kilometer uh, gewandeld. Zal dat wel, wel genoeg zijn. Nou ja, ik heb het je deze vandaag. Ja, nou ik kan, ik kan me herinneren van voorgaande jaren dat het ook niet zo heel ver getraind was. En toch heb je het al vier keer gered? Of uh, drie ja, keer gered. Daarom. Ja, daarom. Ja, nee. dan moet het nu toch ook wel lukken of niet? Hm. Nou ja, veel aanmoedigingen, dan, uh, dan heb ik er wel vertrouwen in. Als nou... dat het toch ook nog zo klinkt. Ja, ja. vast. vast. <laughs> We denken aan je en steunen je. En we hebben op de buienradar gekeken. En er komt een bui aan. Nee. Helaas. Ja? Ja, ja. En is dat een klein buitje? Of, uh... Ja, het ziet er niet al te groot uit. Oké. Okay. Dus nou. wie weet loop je eronder door. Of nee. er vooruit of zo. Ja, daar kan ik er mee vooruit hier. Absoluut. Ik hoop dat je die poncho's in dat kleine rugzakje laat. Ja, dat hoop ik ook. Veel sterkte en veel plezier vandaag. Dankjewel. En tot morgen. Tot morgen, doei. Dag. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. Hier is Gert Kluuk. Werkgevers die een sollicitant afwijzen omdat hij allochtoon is... moeten een flinke boete krijgen. Dat vindt de meerderheid in de Tweede Kamer, Daar deze schrijft erover. Politici reageren geschokt op het nieuws dat bijna een derde van de jongeren... met een niet-westerse herkomst werkloos is. Bedrijfsleven moet beseffen dat we straks elk talent nodig hebben... stelt Jesse Klaver van GroenLinks en hij krijgt bijval van CDA en SP... Maar de werkgeversorganisaties zien niet veel in boetes. Discriminatie mag absoluut niet, maar het is moeilijk aan te tonen... zegt een woordvoerder van VNO's ncw Harder waar het harder kan op de A2. Dat zegt minister Schultz van Hagen in de Telegraaf. Volgens haar moet de nieuwe Tweede Kamer een einde maken... aan de maximumsnelheid van 100 km per uur tussen Amsterdam en Utrecht. Intussen schuiven de minister, VVD en CDA elkaar de verantwoordelijkheid toe... over de, wat ze noemen, lage snelheidslimiet op de Vijfbaansweg. Vanaf volgende week worden automobilisten met een trajectcontrole... iedere dag gecontroleerd op hun snelheid. Schulders hoopt dat na de verkiezingen het licht op groen gaat... voor een hogere maximumsnelheid. Volgens haar heeft het CDA ervoor gezorgd dat de automobilist niet harder het gaspedaal in mag trappen. Iedereen die over de A2 heeft gereden snapt wat ik bedoel, zegt ze. Het CDA lijkt ook een voorstander van harder rijen. De partij wil dat schulds met gemeente bij de A2 gaat praten over het verhogen van de maximumsnelheid. De grote goede doelenorganisaties hebben nauwelijks last van de economische crisis. De opbrengst van de 25 grootste filantropische instellingen steeg vorig jaar zelfs met ruim 4%. Blijkt uit het jaarlijks onderzoek van de Volkskrant naar de opbrengst van fondsenwerving. KWF Kankerbestrijding doet het het best. Vorig jaar groeide de instelling met 22% naar 125 miljoen euro. En over de hele linie gaat het goed. Sinds 2009 groeien de inkomsten met 4% per jaar. Donaties hebben een veel duurzamer karakter dan vaak gedacht, zegt een hoogleraar filantropie in de krant, juist in tijden van crisis en slecht nieuws hebben burgers behoefte aan betrokkenheid en hoop en dan blijven ze geld geven. Bedrijven, beleggers en overheden moeten als gevolg van de crisis voor zeker 37 miljard euro aan verlies nemen op bedrijfspanden. Dat is de opening van trouw. Volgens ingenieursbureau en adviesbureau Arcadis kan de waardedaling grote gevolgen hebben voor de Nederlandse banken. Die hebben voor 80 miljard aandelingen uitstaan in commercieel vastgoed. Wanneer bedrijven of beleggers hun hypotheek of lening niet kunnen betalen... dienen de gebouwen als onderpand. Maar als het vastgoed minder waard blijkt te zijn... blijven de banken met een financieel gat zitten. In hoeverre dat al gebeurt, dat weten de banken niet, schrijft trouw. Maar ABN AMRO zei vorige week dat het een waardedaling van 10% verwacht. Volgens Arcades is zelfs dat te optimistisch. En in Zandvoort zijn dit weekend zeven honden ernstig ziek geworden. nadat ze hash of wiet hadden gegeten. Ze moesten worden behandeld door de dierenarts. De Gooi-Nederlander schrijft erover. Een negen maanden oude Labrador zakte ineens door de poten. en volgens de arts was ze knetterstoon. Ze trilde over het hele lichaam, had een lage hartslag. was ook angstig en had geen controle over de spieren. Een aantal andere honden was er nog minder aan toe. De dieren liggen aan een infuus en waren in een soort van coma geraakt. Een te hoge dosis drugs kan hartstilstand veroorzaken. Gelukkig voor deze honden komt het zover niet. Hoogstwaarschijnlijk worden ze over een paar dagen gewoon weer wakker. Zover overzicht uit de ochtendkranten. Na zeven uur hoort u in het Radio 1 Journaal meer over de gevolgen van grote KPN-storing in de regio Rotterdam vorig jaar juli. 112 was bijvoorbeeld slecht bereikbaar en ook de hulpdiensten waren onderling niet bereikbaar. Onderzoekers onderzochten het wat daar mis is en komen ook met aanbevelingen. Het blijkt dat veel organisaties niet op zo'n storing zijn voorbereid. Hoort u meer over na 7 uur in het NOS Radio 1 Journaal. Het Emma Kinderziekenhuis AMC bouwt het beste kinderziekenhuis ter wereld. Ik bouw mee. U ook?